Salome broeders en zusters, ik ben blij dat ik weer hier mag zijn. Het thema voor vandaag is de wijsheid Gods. Niet de wijsheid die wij in deze wereld hebben, maar de wijsheid van God. U weet dat God ons heeft geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Maar als je om u heen kijkt. Is het verder van dat? Zo ziet het er niet meer uit. Maar voordat ik daar eigenlijk aan ga beginnen... wil ik even over een paar, twee andere dingen hebben... die ik al eerder heb gesproken. Ik heb namelijk voor mijn vakantie... vijf weken geleden gesproken over... oordelen, veroordelen. Eigenlijk die hele moeilijke onderwerpen. En ik heb ook nog over homofilie gesproken... Ik heb daar eigenlijk heel veel reacties over, over gehad. En eigenlijk zijn, is het nog voor een paar mensen een beetje vaag. Ze vonden mij eigenlijk niet, niet duidelijk genoeg. Maar eerst over het oordelen. Dat is mij namelijk overkomen. Nee, niemand anders. Als je in het arbeidsproces zit, dan zijn er momenten dat er heel veel druk op je komt. Want in het arbeids, arbeidsproces gaat het niet over, om de mensen. Maar het gaat om het werk. Het gaat om geld. En het gaat soms om heel veel geld. En bedrijven gebruiken dus mensen om dat te bereiken. Dat veel geld verdienen. En het is uh, zo dat het, wanneer de vak, vakantie nadert dan wordt de druk alleen maar groter. Ik weet niet of jullie dat herkennen... maar het is, bij mij is het heel erg. Dus wanneer de vakantie nadert... De vijf weken ervoor is het druk... en vier weken en de laatste twee weken... is het gewoon compleet een gekkenhuis. Alsof het einde van de wereld is. Alles moet klaar. En omdat de druk zo hoog is... gaat er ook een hele hoop dingen mis. En sommigen gaan dan eerder weg... En als je afhankelijk bent van derden, dan, ja, dan heb je het gewoon moeilijk. Ik besteed namelijk werk uit aan andere bedrijven. En die mensen die ken ik al jaren, die ken ik heel goed. Maar op een gegeven moment gaat die man waar ik mee contact heb, die gaat op vakantie een week eerder. Als dat ik ga. Hij draagt zijn werk over aan een ander. De tweede man in dat bedrijf. Die ken ik ook goed. Maar wat gebeurde toen die man die het voor het zeggen had op vakantie ging, werd de tweede man, die kwam niet opdagen. Want zijn dochter is ziek. En u voelt het al, Louis zit in een probleem. We hebben een groot probleem. Dat wil je dus gewoon niet weten. Deze man is uh, ziek en hij, hij is dus niet ziek, maar hij is met zijn dochter naar het ziekenhuis. Zo werd het mij dan verteld. Ik zei, maar hoe zit het dan met de producten die ik geleverd heb? Dat ging allemaal door de telefoon. Hij zei, nou, vandaag kom je aan de beurt, morgen ook niet. En ik denk niet dat we deze week uh, dat, dat, dat, we dat redden. Ik zei, ik, uh, ik stap in de auto, en kom zo naar je toe. En in die rit van Papendrecht naar Gorkum toe... Ging hier dus allerlei dingen al. Ja, alweer zo'n, weet je wel, ik ga het maar niet opnoemen. Alweer zo'n mannetje. Hè? Hij is gewoon niet waard eigenlijk om daar te staan. Maar het gebeurt altijd altijd bij diezelfde categorie mensen. Ja? Uh, dan worden ze ziek juist op het moment dat het moet gaan, dan gaat het niet. Enfin, ik ben daar gekomen, ik heb daar de derde man. Gesproken, want er is geen andere man dan meer. De meesten zijn dan weg. Ik zei, Joh, die dingen moeten klaar. Ik zei, Want ik heb een afspraak. De container staat klaar, de boot staat klaar, die dingen moeten weg. De druk is dus heel hoog. En ik heb een werkgever die heb er totaal geen oor aan als er, als er, als er iets verkeerd zou gaan. Maar fijn. Hij zei, Ik zal mijn best doen. Ik zei, Dat is niet genoeg. Hij moet gewoon klaar. Hij moet morgen gewoon klaar. Ik heb dus gewoon geen tijd meer als hij morgen klaar is. Dan kan ik dus overwerk s'avonds. Overwerken. Ik kan de dus zondag ook nog erbij nemen. Dan gaat hij toch maandag met de boot mee. Afijn. Zo gezegd. Die man heeft dus weer... Die, die man in het ziekenhuis gebeld. Van Hij zegt nou laat, laat alles maar vallen. En doe al het werk uh, van Louis. Uh, maak hem maar klaar. Ik regel de rest wel. Ze hebben het gedaan. Ze hebben het werk klaargemaakt. En een week later... Is toch alle spullen weggegaan. En op die vrijdag voordat ik weggaat. Heb ik die man gesproken. Eigenlijk voor de aderheid. Hoe gaat het met je dochter. Die ziek is. Of je dochtertje. Zo verston ik het ook. Hij zei ja dat gaat nog niet zo goed. Ik zei oh. Ik zei wat heeft ze. Ja, zegt hij, mijn dochtertje is meervoudig gehandicapt. Nou, ik, ik zag me er door de grond. Ik zei, wat heeft ze dan? Ja, ze kan niet praten en ze kan niet horen. En ze kan niet lopen. En eigenlijk kan ze dus helemaal niets. Ik zei, hoe oud is je dochtertje? Mijn dochtertje is 17 jaar oud. En die man die pakt zijn telefoon... En hij liet het me zien, zijn hele gezinnetje met vier kindertjes. De oudste, een zoon, een granige zoon. Uh, uh, nog een zoon en twee dochtertjes. En de jongste is 17 jaar oud. Met hem erbij. Nou, het is zo mooi om te zien, maar de jongste dochter die is meervoudig gehandicapt. Ik zei, maar wat heeft ze dan? Ze heeft pijn. Ik zei, maar hoe weet je dat, dat ze pijn hebben en waar ze pijn hebben? Hij zei, dat weet ik niet. Ik zei, ze huilt de hele dag. Dag en nacht. Hij is van Utrecht naar Den Haag toe gegaan en van Den Haag naar Leuven toe gegaan op diezelfde dag met zijn dochtertje om in de scan te kunnen zien wat haar mankeert. Ik zou u dit vertellen: vanaf dat moment heb ik geen problemen meer. Als we toch praten over pijn en over verdriet, dan is dit het wel. En je begaan een zonde. Je hebt gewoon. Onbewust. Iemand vooroordeeld. In het gevecht. In het vuur van het gevecht. Heb je toch iets iemand vooroordeeld. Je hebt die man gewoon. Vooroordeeld. Hoe kan je dat nog maken. Je hebt me beloofd. Het moet klaar. Terwijl die een dochter heeft van 17 jaar. Die gewoon. Zo ziek is. Het is geen, geen woorden daarvoor om te spreken. Je kan alleen maar op je knieën gaan. Een vader vergeef mij. Het gaat om de mensen. Maar wij zijn het soms wel vergeten. Vandaag van de dag gaat het allemaal om geld. En heel veel geld. Het gaat alleen maar om geld. Je wordt er soms een beetje moe van. Als je, als je soms... Een krant openmaken. Ik heb hier een krantenknipsel. Dus van Joyce in Zuid-Afrika. Joyce heeft een eigen bedrijf, is een eigen bedrijf begonnen. Zij maakt emmers. Op een stukje spoorrail. Daar slaat ze een emmer in elkaar. Weet u, het geld komt ook uit Nederland. Wij Nederlanders lenen het geld uit. Een microkrediet aan Zuid-Afrikanen met een rente ja schrik niet van 20% toen er een journalist vroeg van is dat niet een beetje veel dan zeggen ze gerust van ja het is niet veel want sommigen betalen dit niet terug maar het gaat heel goed want ze komen steeds terug om te lenen ik heb daar geen woorden meer voor Weet u dat dit een hele grote zonde is in het oog van Yahweh? Woeker winst te maken, zo kan ik de hele dag doorgaan. Er zijn heel veel ziektes, veel radioactief afval in Frankrijk. Niemand weet waar, waar het komt. Weet, weet u hoeveel kernreactoren ze daar hebben? Weet iemand dat? wij hebben er maar één, dat weet u zij hebben er 59 als ik naar San Marino de Almeer ga dan heb je een prachtig mooi strand maar het is besmet, radioactief besmet en als de mensen ziek zijn, dan denk je van hoe komt dat dus het probleem in deze wereld is heel erg groot heel erg groot dus die microkrediet, die, die schuiven we maar opzij. Met, met 20% rente kom je nooit boven Jan. Echt niet. Kom je niet boven de grond. Want uiteindelijk moet ze toch weer geld verdienen. En die 20% moet ze verdienen. En dat blijf je dus alsmaar doorgaan. Het wordt een chaos. En dat noemen we dus hulp. Maar broeders en zusters over de wijsheid. Als we naar job toe gaan... Job 28, vers 12. Maar de wijsheid, waar wordt zij gevonden? En waar toch is de verblijfplaats van het inzicht? De sterveling ken haar Waarde niet. En zij wordt niet gevonden in het land der levenden. Hij is dus niet in de wereld. Vers 28. Maar tot de mens zei hij, zie de vrezen des Heren, dat is wijsheid. En van het kwade te wijken is inzicht. Ik kan u van tevoren vertellen, je kan dus niet in de zonde wandelen en de wijsheid hebben. Dat bestaat dus niet. Dat is duidelijk. Ik stop daar eens even mee. Ik wil nu eens even over het homo-vraagstuk spreken, omdat het onduidelijk is. Er is namelijk een hoogleraar, Pim Fortuyn die heet hij, die. die is katholiek. En hem werd gevraagd, hoe zit dat nou met homo zijn en katholiek zijn? En zijn uitspraak was, misschien kennen jullie die al, het is niet erg als je katholiek bent en je bent homo, als je er maar niet over praat. Ja, zeg maar. Maar zo gaat het dus eigenlijk in vele kerken. We praten er gewoon niet over. Maar wat ik wel weet. Is dat God heeft geschapen. De mens Adam. En de vrouw Eva. Hij heeft geen homo geschapen. Er bestaan ook geen homo's. Er bestaan alleen maar mensen. Een man en een vrouw. Die sterke gevoelens hebben voor dezelfde seksen. Maar het gaat hier om. Er zijn dus homo's, er zijn mannen die vallen voor mannen en er zijn vrouwen die vallen voor vrouwen. Er zijn gewoon sterke gevoelens die in een mens zitten. Anders heeft God dus niet geschapen. Want het is een heel belangrijk onderdeel, want vandaag van de dag hoor je niets anders als daarover. En de kerk spreekt er eigenlijk niet over, die gooit het maar eigenlijk in een hoekje. Maar het is goed om, om, om te weten waar we eigenlijk staan en wat we ermee moeten. Ik zeg niet dat we dat moeten toelaten, dat heb ik dus nooit gezegd en zal ik ook nooit doen. Ik zeg alleen maar wat het woord van God zegt. En als dat niet zo is, dan moet u mij me corrigeren. na de dienst. God heeft de mens geschapen en hij zegt dat je dat dus niet moet doen. Ik heb namelijk een jongen gekend, die ken ik vanaf zijn, toen hij een baby was. Die woont twee huizen naast me. Deze jongen, die is nu tegen de veertig. Op school geweest, granige gozer. Hij is in dienst gegaan, hij heeft er al zijn certificaten, hij is instructeur geworden. En daarna heeft hij een eigen rijschool in Papendrecht. Ik zat naast hem. Ik ken hem heel goed. En hij zegt tegen mij. Louis, ik ben homo. Dus ik zat gelijk een beetje dit. Ik denk, ik ga er nou niet terug. Herzitten. Ik zei, ja, dat was een geintje. Hij zei, maar ik heb alles gedaan. Zei hij, alles. Echt alles. Je weet het. Hij zei, toen ik nog jong was. Heb ik al die meiden meegenomen naar, naar, naar Lorra de Maar. Ik heb boten meegenomen. Nou, je hebt mezelf geholpen. Hij zegt, nou dan ben ik in dienst gegaan. Ja, want daar maken ze jou een kerel. En hij zei, ik vecht er nog al zoveel, zo lang mee ze niet. En nu wil ik er gewoon eerlijk vooruit komen. Ik zei, nou, fijn. Ik zei, voor mij hoef je niks te verbergen. Maar hij zegt, er is niks aan te doen. Maar er zijn ook vragen vanuit de gemeente. En die zeggen van, Louis, heb je ooit een homo gezien die streed is geworden, hetero is geworden? Ik niet Het maakt mij ook helemaal niets uit Maar wij maken dat er iets speciaal van We maken er een issue van Iets speciaal van Maar het is helemaal niets bijzonders Toen ik geboren word, werd Toen heb ik ook de neiging om te stelen Ik ben ook 100% hetero Ik val op mooie meiden Echt waar dan ben ik heel zwak. Met een gek op. Of ze nou oud of jong is, dat maakt voor mij niks uit. Want dat is het enige verschil. Lelijke bestaat gewoon niet. Kijk maar om je heen, ze zijn allemaal mooi. Begrijpt u? Er staat dus gewoon nergens op wat er vandaag van de dag afspeelt. Maar God zegt in zijn woord. Laten we met z'n allen lezen. Dat hebben we vorige keer ook gedaan. In Romeinen 8. Wat we daar moeten doen. Romeinen 8 vers 13. Want indien gij naar het vlees leeft. Zult gij sterven. Maar indien gij door de geest. De werking des lichaams dood zult gij leven want allen die door de geest gods geleid worden zijn zonen gods en dochters de geest die onder ons woont, daar moeten we naar luisteren waar wij zijn geen slaaf meer van de zonde als god zegt dat moet je niet doen dan moet je dat gewoon niet doen ja maar ik ben homo ik kan niet anders god zegt het niet ik ik vond het zo mooi dat broeder Verdouw met Nieuwe Maan gesproken had. Toen Yeshua of Jezus voor heel veel van ons hier tot deze, in deze wereld is gekomen. Toen, zei die, toen sprak hij de woorden van zijn vader. Ik sta hier in uw midden. En ik, sprak, ik spreek en ik sprak de woorden van mijn vader door Yeshua heen en als dat niet zo is dan ben ik een leugenaar en u weet wat er gebeurt met een leugenaar want ik kan ook dingen spreken want ik meen toch ook zegt Paulus dat ik de geest heb van God hij woont toch ook in me daarom ga je dus ook heel veel dingen zeggen wat er misschien niet staat in de Bijbel maar dan moet het wel bijbels onderbouwen dus het is helemaal niet moeilijk om van, de, van uh, die homopraktijk niet uit te voeren. Omdat je de geest van God in ons, in ons hebt. Dat is het antwoord. Niet doen. En gaat het? Ja, het gaat. Heb ik het ooit gezien? Ik heb het niet gezien. Ik heb het ook niet meegemaakt. Maar als God het zegt dat het kan, dan kan het. Neem je hem aan als je ging... Als je, als je God nog niet aangenomen hebt in je leven. Als je hem aanneemt, dan woont de geest van God in je. En dan hoef je niet meer naar je zonde te luisteren, naar je vlees te luisteren. Nee, dan luister je naar zijn woord. En zijn woord zal je bekrachtigen. Want het woord van God, die wordt dan geladen met de heilige geest. En dan geeft die kracht om dat aan te kunnen. Want ik heb nog heel veel dingen te boksen in mijn leven. En uh, zonder... Die ruach, die geest die, die in mij woont, zou ik het nooit aankunnen. Echt niet. Is het zo makkelijk? Ja, het is heel erg makkelijk. Je moet alles overwinnen. Niet alleen, maar met hem die in je woont. Want hij is sterker dan alles. Alles om je heen. Terug naar Korinthe. Korinthe... 1 Korinther 1, vers 10. Doch ik vermaan u broeders bij de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees allen eenstemmig en laat u geen scheuringen onder u zijn. Wees vast, alleen gesloten, één van zin en één van gevoelen. Ik heb deze tekst al eerder voorgelezen, maar... ...deze tekst is dan toch echt zo belangrijk... ...dat we één van zin zijn... ...en één van gevoelen. Wanneer u een woord hoort... ...moet u echt serieus aannemen... ...al heeft u dat twijfel eraan. Al heeft u twijfel aan het woord. Moet u toch serieus aannemen... ...want als u dat dus niet doet... ...dan gaat het woord u voorbij. Je kan soms getrigger worden door het woord... ...die er gesproken wordt. Maar... Het het is niet wat er gesproken wordt. Maar er zijn de oren die we hebben die ons storen. Het woord komt dan niet zo over zoals het eigenlijk gezegd is. Het is dus aan u. Ik moet veranderen. Dan vond ik het zo mooi dat Lydia er net zegt. Soms doet het pijn, soms geeft het verdriet. Maar God is u aan het veranderen. Prachtig mooi. Dat vertelt ze aan de kinderen. Maar mijn oren waren open om te horen van ja daar gaat het namelijk om. Ik wil dat de hele wereld verandert. Nee, ik moet veranderen. Weet u, niets is bij mij in mijn omgeving veranderd. Ik wel. In de wereld waar ik, waar ik, waar ik zit, dat is mijn werk. Vijf dagen in de week is niets veranderd. En als het veranderd is, is het alleen maar negatief en erger geworden. Maar ik ben wel veranderd. Steeds opnieuw. Ik kan het aan. Ik heb handvaten gekregen om het aan te kunnen. Prachtig mooi. Prachtig mooi van Lydia. Dat, ze, dat, dat, dat is gewoon een feit. Wij moeten iedere dag veranderen. Wij willen graag dat onze vrouwen of onze mannen of onze kinderen veranderen. U moet veranderen. Ik moet veranderen. Geduld hebben. Leren. Mensen begeleiden. Helpen. Daar zit het in. Dus, u moet één, aan één gesloten zijn in ziel en gevoelens. Van zin en gevoelens. Uw denken moet hetzelfde worden als de gedachten van de ander. Anders vorm je dus nooit een team. Dan krijg je dus groepjes... Want het wordt makkelijk gezegd van... ...ja, daar zijn we dus met elkaar niet... Uh, daar, ...daar kunnen we nooit eens worden met elkaar. Maar geef dan de voordeel van de twijfel... ...en onderzoek dan wat hij zegt of het waar is. Anders veroorzaak je scheuringen. Mij is namelijk omtrent u, mijn broeders... ...medegedeeld door de huisgenoten van Kole... ...dat er twisten onder u zijn. Ik bedoel dit... Dat een ieder uur zijn leus geeft. Ik ben van Paulus. En ik van Apollos. En ik van Kephas. En ik van Christus. Is Christus verdeeld? Is Paulus voor u gekruisigd? Of zijt gij in de naam van Paulus gedoopt? Ik ben dankbaar dat ik niemand Uwer gedoopt heb. Dan Christus en Gaius. Zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoopt ben. Zodat. Niemand kan zeggen dat gij in mijn naam gedoopt zijt. Ook heb ik nog het gezin van Stefana's gedoopt. Verder weet ik niet dat ik nog iemand gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Maar om het evangelie te verkondigen. Dit moet u heel goed in uw oren knopen. Om het evangelie te verkondigen. En dan zegt hij hier. En dat niet met wijsheid van woorden. Om niet het kruis van Christus tot een holleklang te maken. Ik werd getriggerd. Door al die tv predikanten. Ik heb zeker drie weken televisie gezien. God TV. Uit Amerika. Prachtig Mooi. Geweldig, de ene nog geweldiger als de andere. Dat, dat lijkt net of het artiesten komen uit Hollywood. Er zit geen verschil in. Ze doen wonderen, ze doen geweldige dingen. Uh, nou, Noem maar op, wat ze dus eigenlijk niet doen. Wij zitten hier eigenlijk in een heel moeilijke hoek. Broeders en zusters van Immanuel. Wij zijn Messiaans beleiden... En wij zijn niet besneden. En we doen het moeilijk. We moeten terug naar Torah niet besnijden. En uh, ja, we zijn toch christenen, maar toch niet. Het is dus gewoon heel erg lastig. God kan hier dus nooit zijn. Want daar doen de naam van Jezus wonderen. Gigantische wonderen. Ik wil geen kwaad spreken. Absoluut niet. Maar ik ben echt bereid om ze terecht te wijzen. Want Paulus vertelt hier andere dingen. Al die mannen... die prediken Christus... die ik dus niet ken. Ik kan met mijn spreekvaardigheid... dat heb ik niet. God zei dan... dat ik die spreekvaardigheid niet heb. Want je kan dus gewoon... ja, spreekvaardigheid leren... En je kan een techniek vormen. En je kan het gewoon mooi brengen. En iedereen gelooft in de leugen. Ik kan dus over, over, over Janneke spreken. Prachtige mooi verhaal aan een ander. Dat Janneke zichzelf niet meer herkent in mijn verhaal. Kan u me volgen? Zo wordt Jezus Christus gepredikt. Ik snap er helemaal niks van. Het gaat niet. Om Yeshua de Messias. Het gaat over heel wat anders. Ik heb de mensen zien vallen. Die stuiteren. Ze worden er drie keer opgehaald. Want het is een pastor. Want er moet, nog, er moet extra zegen opkomen. En dan worden er duizenden mensen misleid. En dan zeggen ze. Ja. Dat is geweldig. Dat is de, mans, de man gods. Vreselijk. Ook zij verkopen dus gebedskleden. Alleen is het veel mooier. Er zitten de vlammen bij. Met teksten. Want die chit die eraan hangen. Ja dat doet wonderen. Dat was wel 40 euro hoor. En dat wordt niet in China gemaakt. Wat ook erbij gezegd. Maar dat wordt door onze broeders in Israël gemaakt. Het is een lachertje. Het is schandalig dat, het, dat ze er zo mee omgaan. Het moet niet zo. We moeten namelijk het woord, het evangelie verkondigen. Weet u dat? Verkondigen. Je moet het ook niet mooier maken als dat het is. Maar je moet gewoon de waarheid vertellen zoals het is. Niet met omhaal van woorden... Maar gewoon zeggen waar het staat. Het kan hier dus niet verkeerd. Alhoewel wij altijd wel een fout kunnen maken. Maar hier wordt het altijd de teksten bijgeroepen. En dan zijn we met z'n allen bij om te zeggen van... ...dat is fout. Ik ga verder. Vers 18. Want het woord het kruises, des kruises is wel voor hen die verloren gaan... Een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Die behouden worden. Want er staat geschreven, verderven zal ik de wijsheid der wijzen en het verstand der verstandigen zal ik verdoen. Waar blijft de wijze, waar de schriftgeleerden? waar de twisten van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Vandaar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het gode behaag door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven. Doch wijs prediken de gekruiste Christus voor Joden een aanstoot en voor de heidenen een dwaasheid. En dat is nog steeds zo. Waar is de wijsheid? Die is bij God. Alles in deze wereld is dwaas. Ze hebben maar één God, dat is het geld. En het geld is nu aan het verdampen. En niemand heeft het zien aankomen. Want als het geld op is, is de liefde ver te zoeken. Zonder geld kunnen we niet leven. En God dan? wij zijn de wijsheid gewoon kwijtgeraakt. als wij het water moeten drinken uit de vijver waar we uit moeten drinken en wij bevuilen dat maar dat is daar nog gebeurd nu in deze wereld we hebben God opzij gelegd en wij weten het wel beter Adam is ermee begonnen toen God zei tegen Adam van deze boom blijf je af En hij deed het toch. Toen was de wijsheid van God bij Adam afgeweken. Want God schiep de wijsheid. Hij heeft dus, de wijsheid is bij hem. Hij heeft dus nooit aan iets of iemand gevraagd hoe hij de dingen moest doen. Wij zijn allemaal dwaas. We gaan verder. Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid. Doch wij prediken de gekruiste Christus, voor Joden een aanstoot en voor de Heidenen een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Goed, goed gehoord heb, er staat er hier dus: Voor hen die geroepen zijn, zowel Grieken als Joden. Dus niet iedereen is geroepen. Als we hier zijn zijn we geroepen. En als je toch komt, hoewel je niet geroepen bent, dan zegt Yeshua. Weet je nog wat hij gezegd heeft? Ik zal hem geen zins wegsturen. Maar hij wil iedereen redden. Dus u hoeft niet bang voor te zijn. Want het wazen van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Niet, slecht, broeders, wat, niet slechts, broeders, wat gij waart wat toen gij geroepen werd. Niet vele wijzen naar de vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de, om de wijzen te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is, te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niets is om aan hetgeen wel iets is zijn kracht te ontnemen op dat geen vlees zou roemen voor God, Het is een hele lange tekst moeilijk lezen, je kan het wel horen maar ik versta wat ik lees God is goed het gaat om de geest die, die de ruach weet u, als je dat niet hebt je kan ook uit lucht ademhalen. Het is gewoon maar lucht. Dat betekent dus helemaal niks. Je kan uit een zuurstofles ademhalen onder water. Maar er is meer dan dat: dat is de kracht die daarin zit. Kunt u me dan volgen? Er is meer dan alleen maar lucht: Gods geest. Niet van deze wereld, maar van God. Uit zijn woord. Maar uit Hem. Maar uit Hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden. Wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roem, roem in de Heer. Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet meer, niet met schittering van woorden of wijsheid. Of het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus, Christus en die gekruisigen. Ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u. Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar van betoon van geest en kracht. Opdat u geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op de kracht. Van God. Velen steunen en leunen. Op de pastor. Op de predikanten. Op de oudsten. Leunen tegen Jezus aan. Moet u echt niet doen. U moet vervuld worden met de woorden van God. U moet inderdaad. Wat het woord staat moet u inderdaad verrichten. Je kan dus niet zeggen van. Ik eet te veel, ja, ik, het zit gewoon in me. En je wordt steeds dikker. Of je kan niet zeggen van, ik moet afvallen en blijven eten. Je moet er zelf ook aan werken. En dan zal God met zijn geest jou helpen. Je kan niet zeggen van, ik ga maar bidden dat ik stop met roken. Nee, je moet er zelf ook wat aan doen. En de geest van God in ons zal ons helpen om daarmee te stoppen. En zo werkt dat namelijk. Echt waar. Als je een pakje per dag rookt... ...breekt er, er maar tien af... ...en gooit het weg. En rook die tien dan op. En dan gaat vanzelf wel stoppen. Echt wel. Want God heeft het beloofd. Ik zal je helpen. Hij is jouw helper. Vers 6. Toch spreek ik van wijsheid. Toch spreken wij wijsheid bij hen... ...die daarvoor rijp zijn... En een wijsheid echter niet van deze eeuw. noch van de beheerders deze eeuw. Wie het macht er niet gaat. Maar wat wij spreken. Als een geheimnis, Is de verborgen wijsheid Gods. Die God reeds. Vanaf de. Die God reeds. Van. Eeuwigheid. Voorbereid heeft. Tot onze heerlijkheid. Als u de, de preek had gehoord. Van woensdagavond. Of donderdagavond bij de Nieuwe Maan. Dan is dit heel duidelijk uitgelegd. Hoe dat precies in elkaar zit. God had het al voorbeschikt. Dat is die verborgen wijsheid Christus. Geen, niemand, niemand, niemand weet het. Niemand, niemand ziet dat. Niemand heeft ook ooit de financiële crisis voorzien. Niemand had het ooit verwacht. En we hebben zoveel wijze neuzen in deze wereld. Maar niemand wist dat dit zou gebeuren. ...al die hoogleraren, al die mensen die hadden moeten bewaken... ...die hebben het niet zien aankomen... ...omdat we de zijn. En geen van de beheerders deze eeuw heeft haar geweten... ...want indien zij van haar geweten hadden... ...zouden ze de heren der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar gelijk geschreven staat... ...wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord... ...en wat geen mensenhart is opgekomen... Al wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben. Dat zijn de mensen die hem horen en verstaan en doen. Dat zijn de mensen die hem lief hebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de geest. Want de geest doorzoekt alle dingen zelfs de diepte Gods. Wie toch onder de mensen weet wat in de mens is. Dan de mens zijn eigen geest. Die in hem is. Zo weet ook niemand. Wat in God is. Dan de geest Gods. Wij. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen. Maar de geest uit God. Opdat wij zouden weten. Wat ons door God. In genade is geschonken. Als u al die programma's heeft gezien. Of als u ooit preken hebt gehoord dan stroopt het gewoon tegen deze heel verhaal... van 1 Korinther 1 en 2. Ze prediken allemaal een ander Jezus... als dat ik ze verstaan heb en kennen. Oh, hij is zo lief. Hij is zo geweldig. Die ene wonder na de andere. En daar hebben ze maar steeds over. Hiervan spreken we dan ook... met woorden die niet door menselijke wijsheid... maar door de geest geleerd zijn... zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken u kan de geestelijke van God alleen maar vergelijken met zijn geestelijke u kan dus nooit met een ongeestelijk man een mens een gesprek voeren over het geestelijke, maar hij verstaat je niet hij is niet doof hij verstaat je gewoon niet het is gewoon een probleem niet omdat hij niet wil verstaan, hij verstaat je gewoon niet het is alleen maar geestelijk te verstaan en dat heeft hij niet. Zij dus is doof. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is. Want het is hem een dwaasheid en hij kan niets verstaan opdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar een geestelijk mens beoordeelt alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Door wie dan wel? Door Jawe. Die beoordeelt hem. Want wie kent deze zin des heren. Dat hij hem zou voorlichten. Maar wij hebben de zin van Christus. We gaan verder. En ik broeders. Kon niet tot u spreken als tot de geestelijke mensen. Maar slechts als tot vleeslijke nog onmondige in Christus. Dit is. Dit is heel goed om, om even dieper op in te gaan. Je kan soms op een niveau zitten die te ver is voor de anderen. Je kan soms 10, 20 jaar in de gemeente zitten. En eigenlijk moet je nog steeds met melk gevoed worden. Je verstaat dus deze dingen niet. Soms kunnen we wel zweverig gaan lopen. We zeggen, ja we hebben de geest van de Heer, iedereen heeft de geest van de Heer. Tegenwoordig heeft iedereen de geest van de Heer... als je met de handen aanraakt... hebben ze de geest van de Heer ontvangen. Ze dromen ervan. En God heeft dit gezegd... en God heeft dat gezegd. Ja, dat heb ik echt gehoord. Ik heb een droom gehad. Maar Paulus vertelt hier... dat hij in een situatie... is terechtgekomen... dat hij dus die gemeente... heel eenvoudige dingen kwijt kan. Hij kan dus echt niet dieper in... Want ze zijn er gewoon niet aan toe. Maar wanneer we gehoorzaam zijn, in zijn woord, doen wat hij zegt, zal God met je, met je meegaan en zal hij je oren openmaken. Want tot die tijd, als die tijd dus niet komt, dan komt er ook niets meer verder. Want dan ben je hardnekkig. Je bent gewoon hardnekkig. En de sleutel zit niet bij God, maar de sleutel zit, de sleutel zit bij mij. Ik, wanneer ik gehoorzaam ben aan Zijn woord, dan komt bij mij genezing, verlossing, bevrijding, alles wat ik nodig heb. Want dat zit in Zijn woord. Dat heeft Hij beloofd, en wat Hij beloofd heeft, gaat Hij doen. Melk heb ik u gegeven geen vastvoedsel, want dat kon gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij nu ook nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. We zijn dus helemaal totaal nog niet veranderd. We zijn wel christenen. Jazeker. Maar wij zijn nog kinderen. Wij zijn nog niet volwassen. Maar uiteindelijk moet je volwassen worden. om het geestelijke te verstaan. Want dan wordt makkelijk gezegd: van, ach, dat maakt niet zo uit. Want bij Emmanuel is. Die, die mensen doen gewoon veel te moeilijk. En veel mensen gaan hier dus daar gewoon weer weg. En ze zeggen: van ja, uh, God is overal. Toch? Of niet? God is toch overal. Je hoeft helemaal niet naar de kerk of naar de gemeente. of Maakt niet uit. Vandaag wel en morgen niet. En oh, die kerk is ook goed. Maar dan wordt vaak gezegd: zoek een gemeente bij u in de buurt en ga daarheen. Door de televisie heen heb je je zondebeleid. En dan is je handen opgelegd. En je bent een kind van God. En dan zijn er weer 20.000 mensen bekeerd. Zo wordt het geteld. Echt wel, als u uw eigen zaak wil beginnen, begin een kerk. Ja, u lacht misschien nog wel, maar het is echt waar, het verdient goed. Je moet alleen één ding doen, de mensen aan de mond praten. Want iedereen moet aan nou de zin hebben. Dat kan niet, hier, hier word je gecorrigeerd. En niet iedereen wil gecorrigeerd worden. Als je ziet hoe die kerken, hoe die de uitkomen, nou daar schrik je van. In Azië, in Amerika, overal in de wereld worden hele stadio's vol met mensen. Komen daar. Die geloven allemaal in Jezus en in God. Ze worden allemaal aangeraakt. Ze zijn christenen geworden. Maar ze worden verder worden. Ze niet meer, niet meer geleerd. Dat hoeft helemaal niet. Een beetje zingen. Een beetje stampen. En een beetje bidden. Halleluja. En het is klaar. Maar zo makkelijk is het toch niet. Of doe ik zo moeilijk? Wij waaien zo makkelijk maar niet in in het paradijs van God. Echt niet. Ik heb hier... Ik moet nog een tekst met u samenlezen. In Lukas 13 vers 22. Dat is ook een mooie. Maar dat hoor je dus niet hè? In de, op televisie. Echt niet. Nee, dit hoor je niet. Dit hoor je alleen maar hier bij Emmanuel. Dan zal u laten horen. Lucas 13 vers 22 En hij, Yeshua, trok verder langs de steden en dorpen prediken en reizende naar Jeruzalem. En niemand zeide tot hem: "Here", of en iemand zeide tot hem: "Here", zijn er weinigen die behouden worden. Hij zeide tot hem: "Strijd om in te gaan door die enge poort. Want velen, zeg ik u, Zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het ogenblik af dat er de Heer des Huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij be beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende, here, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen, Ik weet niet van waar gij zijt. Dat staat heel mooi geschreven. Hij zegt hier, ik ken je niet. Dan zult gij beginnen te zeggen, wij hebben voor u ogen gegeten en gedronken en on, in onze straten heb gij geleerd. En hij zal tot u spreken zeggende, ik weet niet van waar gij zijt, ga weg van mij al gij werkers der ongerechtigheid. Zo makkelijk is het niet. Ja. Het is... Het is het is, de, het is niet zomaar een, een, een gemeente zoeken of een kerk zoeken die bij je past. Dat, dat, dat is niet zo. Je moet duidelijk moet je gewoon anders worden als de mensen die in de wereld zijn. Maar er is geen verschil. Ook de pastors die leven op die manier. Ah, Geef niet God, red je wel. Ik heb nog een verhaaltje. 22 jaar geleden stichtte een man een gemeente in Amerika. Hij is getrouwd. Heeft een beetje homofilie. Hij is toch getrouwd. Kinderen gekregen. Na 22 jaar... staat er eentje van de gemeente op. Een homohoer. Waar hij regelmatig kom. Na 22 jaar werd hij gesnapt omdat hij die praktijken doet. Het is nog twee jaar geleden ontdekt. Dan zeggen we van... Ja, je ziet het toch? Je kan gewoon niet genezen. En hij predikte regelmatig... Want daarvoor is die man ook boos geworden. Dan, denk ik, dan ga ik even naar voren vertellen wat, wat ik heb meegemaakt. Dat zijn dingen die gebeuren gewoon in het leven van de mens... Maar als we dus zeggen van nou, dat, dat is dus geen mogelijkheid voor een homo dat die, dat die gered wordt, nou, dus, dan, dan liegen we. Want we moeten gewoon het werken van het vlees moeten we doden. Daar moeten we mee stoppen. Ik moet stoppen met stelen, stoppen met liegen, de waarheid vertellen. Dat is wat ik moet doen. Dat is de opdracht, dat is de boodschap. Ik moet het niet mooier maken als dat het is. Want sommigen denken van nou, wij worden zomaar gered. We moeten echt wel het woord van God, we moeten echt Torah, moeten we gewoon doen. Daarom zijn we zo bijzonder, daarom zijn we zo speciaal. Anders zijn we gelijk als het de hele wereld is. Met alleen maar lief, lief, lief zijn, bereiken we dus helemaal niets mee. Ja, echt waar. Kijk, ik heb een verhaaltje. Als ik nou naar het, uh, naar het station toe ga en ik koop daar bij het loket... Een kaartje om naar Eindhoven te gaan, dat is mijn bestemming. En ik ga met dat kaartje naar het verkeerde perron. En ik stap in de verkeerde trein. Kom ik dan nog op de plaats van mijn bestemming. Dat zijn zo van die simpele dingen. Zo eenvoudig. Maar hoe vertel je de mensen dat ze het verstaan? Ook dit soort dingen zijn heel moeilijk te begrijpen. En dan is het toch gewoon vlees wat ik vertel. Omdat je je oren sluit voor de waarheid. Je moet bereid, bereid zijn om de voordeel van de, van de twijfel aan te horen en te onderzoeken. Je moet het wel onderzoeken. Ik kan ook een fout maken. Je moet het echt onderzoeken. Ik weet zeker als ik op een verkeerd perron sta en ik heb de goede dan kom ik toch ergens anders terecht. En God waarschuwt je, God waarschuwt je regelmatig. Met allerlei zaken. Soms maakt hij jou moeilijk en verdrietig en pijn. Dat doet hij alleen maar. Dat doet hij, niet, niet een ander. Hij doet het alleen maar, want je bent van hem. Opdat je tot hem bekeert, op dat je tot hem komt. Opdat je op het goede spoor terechtkomt. Daarom, daarom doet hij dit soort dingen allemaal. Dat doet onze God. Dat zit allemaal uit de Bijbel. Allemaal uit het woord van God. Niets is hierin verzonnen. En als we dan niet meer willen horen en niet meer willen luisteren. Ondanks die pijn die we, doorheen maken, die we, die we dus uh, doormaken. Dan komt God met andere dingen. Dan komt God met andere dingen. Dan komt niet hiermee. Ja, dat is ook bijbels. Dan gaat hij je zonde meten. Want bij hem geldt alleen maar een gerechtigheid. Dat, dat noemt hij een meetlat. God gaat je zonde meten. En dan heb je nog één ding. Dan ga je niet onderuit. Dat doet God. Kent u dit? Dat zal die... Bij het huis Israël zal hij dat plaatsen. Of die muur die we dus wel gebouwd hebben wel recht genoeg is. Zo is God. Ik heb heeft alles gedaan om ons te redden. Ja, dit zijn, dit, dit zijn enge dingen. Dit zijn echt enge dingen. Maar dat is echt waar. Je kan dus niet zeggen van nou ik zet de wet opzij. En ik heb God lief. En ik zing voor hem. En ik geef de tiende. En God is genadig en die, die redt mij. Zo werkt dat niet. Zo werkt dat echt niet. En dit liegt niet. Dat staat er echt geschreven. Diverse malen. Dan is het te laat. Want je hebt zijn waarschuwing heb je, heb je genegeerd. Als we een brandmelder hebben op, op het zolder. Of in de, in de kamer. En hij gaat af. En u blijft zitten. Ik denk zo, leuk. Huh. Hij werkt. Dan moet hij maken dat je weg bent. Zo doet God het ook met ons. Als u iets overkomt, het is gewoon niet lekker. Denk even na: heb ik iets verkeerd gedaan? En weet u, God gaat makkelijker met je om. Als je iemand vooroordeeld hebt, laat die je gelijk de volgende dag weten. Hé, hey, je kan wel mooi praten, maar jij moet ook veranderen. Je hebt die goede man voor oordeel. Ja, maar heer, de druk was zo groot. Dat weet ik, zegt hij. Maar ondanks dat. Je mag niet vooroordelen. Het deed pijn. Maar ik heb er wel van geleerd. Je kan soms over iemand spreken die je niet eens kent. En dan zeggen van ja, dat type... Daar moet je maar niet naar luisteren. Echt. Dat is vooroordeel. Maar God zal niet zo gauw komen met een paslood of met een meetland hoor. Echt niet. Hij waarschuwt je zoveel malen. En echt waar. Als je struikelt en je valt. en je steekt je hand uit. zal die je helpen. Ook na 30 jaar. Weet u dat? dat heb je bij mij gedaan? Echt. Ik heb hem 30 jaar de rug toegekeerd. 30 jaar. 30 jaar. Zal het nooit meer doen. Ik heb die fout één keer gemaakt. Nooit meer. Nooit meer zal ik die fout doen. Hoe moeilijk het ook mag zijn, gaan worden, één keer is genoeg. En niet twee keer. Zal zijn weg blijven volgen. Het geldt voor, voor ons allemaal. En we kunnen fouten maken. Maar mijn advies is: wacht in 30 jaar. Ook in drie uren. Als je zo'n situatie meemaakt, zoals ik het meegemaakt heb, ga dan op je knieën, vader vergeef mij. Weet u, hij gedenkt ze niet eens meer. Hij gedenkt het niet eens meer. Hij heeft het verworpen zoals het oosten van het westen verwijderd is. Dat is zijn liefde. Dat is God, ja, weer. De prijs is betaald, daarom kan dat. Daarom kan dat. En als er morgen weer iets gebeurt. Laten we het niet hopen. Laten we er geen gewoonte van maken. Maar hij is eenmaal gekruisigd. Het is genoeg. Want door iedere keer die misstap te maken. Zonder we opnieuw. We kruisigen hem overnieuw. Steeds weer. Zo staat het geschreven. En anders kunnen we er niet van maken. Dus. Ik zou zeggen. Luister niet meer naar acht Echt serieus. Ik meen het echt. Luister niet meer naar acteurs. Want die mensen kunnen heel goed praten. Ze kunnen heel mooi praten. Oh. Moppen er tussendoor. Geweldig. Je wordt helemaal totaal. Wordt je helemaal misleid. Je wordt helemaal misleid. Het, het, het is niet meer het conform van de Bijbel. Ze zijn zo ver afgedwaald. Dat heeft niks meer met, uh, met Christus te maken. Je kan beter gewoon een heiden zijn. Je kan beter gewoon leven. En. Lekker eten. En gewoon goed zijn voor elkaar. Dat is ook goed. Weet u dat dat het goed is? Dat is helemaal niet verkeerd hoor. Helemaal niet verkeerd. Je bent gewoon lief en goed voor, voor, de, voor je medemens. Je hebt kans dat God je nog zegen weer. En ik denk dat Hij dat wel doet. Maar ga niet op je eigen manier God loven en prijzen. Want dat werkt, dat, dat werkt gewoon niet. Hem gehoorzamen. Dat is wat hij wil. Maar u moet ook niet denken... Nu ga ik weer een stukje verder. Ik ga er misschien mee overheen. U moet niet denken... Als u dat allemaal gedaan hebt wat hij zei... Wat je moet doen... Dat je dan he, een streepje voor hebt. Pas op. hè. Want je hebt gewoon gedaan wat je moest doen. He. Je hebt gewoon gedaan wat je moest doen. En niet meer. En echt niet meer. Want er staat ook een heel verhaaltje in Lucas geschreven daarover. We moeten heel veel lezen... Dan gaan we hem kennen. Zoals hij is. Maar dat is heel belangrijk. Dan zeg je ik, ik ken Jezus. Ik ken God. Nee je moet hem kennen. Dat is die God van de Bijbel. Die moet je kennen. Die de Israëlieten door de woestijn 40 jaar heeft geleid. Die moet je leren kennen. Want hij is toen zo. En vandaag nog steeds dezelfde. Hij is niet veranderd. En dat zal ook nooit veranderen. Zo gaat hij met ons ook. Door ons hele leven heen. Ik denk dat ik voldoende gezegd heb voor vandaag. En ik prijs God voor zijn genade en voor alles die hij voor mij en voor jullie heeft gedaan. Het is heerlijk om een kind van God te zijn. Amen.